7 uur Kees Groot met het NOS-journaal. Bij de parlementsverkiezingen heeft Verenigd Rusland van premier Poetin... waarschijnlijk de meerderheid in het parlement verloren. Volgens polls valt de partij terug tot ruim 48 procent van de stemmen... maar blijft de partij wel veruit de grootste in de Duma. De uitslag wordt in Rusland gezien als een aardverschuiving. Vier jaar geleden hadden de partij van Poetin en president Medvedev... nog 64 procent van de stemmen, wat goed was voor 315 van de 440 zetels. In de polls staan de Russische communisten op de tweede plaats. Op 4 maart zijn er presidentsverkiezingen, met Poetin als grote favoriet. Een productiemedewerker van Chemiepak heeft in juli bekend... dat hij de veroorzaker is van de brand die het bedrijf in Moerdijk verwoestte. Dat melden bronnen rond het onderzoek. De man wordt niet vervolgd omdat het Openbaar Ministerie hem immuniteit heeft beloofd. De medewerker zegt dat hij het vuur veroorzaakte... toen hij met een gasbrander een pomp wilde ontdooien... Die pomp was aangesloten op chemicaliën, waardoor de brand zich snel verspreidde. De rechtbank uitte eerder al dat het vermoeden was dat de brand op die manier was ontstaan, was alleen nog geen dader. De rechtszaak tegen de leidinggevende van ChemiePak gaat vrijdag gewoon door. Het OM zegt dat zij verantwoordelijk zijn voor de brand, omdat er op het terrein vaker met gasbranders werd gewerkt.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 Dit is Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Exclusief. Eigenwijs. Grensverleggend. Op locatie. Bureau Buitenland. Nu. Het Harmede Botje. Goedenavond, welkom bij het buitenlandprogramma op Radio 1. We nemen u een uur lang mee naar verre orde. We gaan vanzelfsprekend praten over de spectaculaire aardverschuiving in Rusland... waar Poetins Partij Verenigd Rusland minder dan 50% van de stemmen heeft gehaald. We praten daar zo over verder met twee Ruslandkenners. Ook een gesprek met Bert Koenders, onze oud-minister van ontwikkelingssamenwerking... en nu speciaal vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in het Afrikaanse Ivoorkust. Hij praat voor het eerst over zijn ervaringen in dat land. En dan aandacht voor de laatste stand van zaken op de klimaatconferentie in het Zuid-Afrikaanse Durban. We spreken met het hoofd van de Nederlandse delegatie daar... en hebben reportages uit twee kurkdroge landen, Spanje en de golfstaat Jemen. Now it is, it is in meteen. It, it, it has been reported that it would be the first city in the world to be dry water. Dat is zometeen. En tegen achter een volgende aflevering van Via Pan Am... van fotograaf Kadir van Lohuizen. Hij is aangekomen bij de grens tussen Guatemala en Mexico. Aan de overkant een lange rij soldaten, Mexicaanse soldaten in het zwart. En uh, net probeerde er iemand met een vlot naar de overkant te komen... en dat werd lek geschoten. Dat dus tegenachter Kadir van Lohuizen. We beginnen met de parlementsverkiezingen in Rusland. U hoorde er zojuist al over in het NOS-nieuwsoverzicht. De partij van Poetin heeft haar meerderheid verloren. Hier in de studio Rusland-kenner Joris van Bladel. Hoe significant is deze uitslag? Ja, een verlies van 100 zetels is toch wel een, een groot verlies. Uh, de grote vraag blijft uh, of dit veel betekent voor Poetin zelf. Want uiteindelijk, u mag niet vergeten... deze parlementsverkiezingen zijn eigenlijk een generale repetitie... voor de presidentsverkiezingen in maart 2012. Ja, de aanloop naar deze verkiezingen werd hier al een keer uitgejouwd. Er werd enorm veel voorspeld over verkiezingsfraude. Maar ja, ze hebben nu verloren, dus met die fraude vallen blijken we wel mee. Of hebben ze gefraudeerd om tot dit niveau te komen? Is ja. het in werkelijkheid nog veel erger gesteld? Ja, over de fraude uh, kan men wel een aantal dingen zeggen. Er zijn een aantal dingen verschenen op Twitter. Een duizendtal uh, twitter uh, missages zijn doorgezonden. Als ik even mag. Ik heb ze ja, even ja. bekeken, dan uh, kan ik er een paar vernoemen. Uh, dus dat de activisten bijvoorbeeld in Sint-Petersburg uh, Sint groepen dat Rusland moet vrij zijn en schaam je, en onmiddellijk komt daar de politie die, die hen oppakt. Of uh, studenten die fluitjes verdelen om te protesteren, die worden onmiddellijk opgepakt door de politie. Uh, een andere Twitter zegt: De politie is overal aanwezig, dus dat wijst toch wel op een gespannen sfeer. Uh, Bijvoorbeeld de soldaten van eenheid nummer 174... werden naar het stembureau gevoerd. Ze werden verplicht te stemmen. Dit duidt toch dat er een vorm van manipulatie aan de gang was. Ja, daar zouden dus deze cijfers die we nu binnenkrijgen... geflatteerd kunnen zijn. De afgelopen dagen uh, was er ook veel te doen over het feit... dat verkiezingswaarnemers van de onafhankelijke organisatie Golos... dat betekent stem hè, in, ja. het, in het Russisch, dat die, uh, dat, dat die website is gehackt. Aan de telefoon is Ellen Rutte, ook slaviste. U doet onderzoek naar de Russische social media. Wie zijn die mensen van Golos precies? Um, nou ja, Golas is een partij uh, of is een organisatie waar mensen zich konden melden met klachten. En die site is in, met klachten specifiek over de verkiezingen. Hun site is inderdaad gehackt. En in die tijd dat hij gehackt is, kwamen er, ik had dat het ook iets van duizend klachten binnen. Hij is daarna wel weer in de lucht gegaan, maar dat is dus de grote organisatie... waar mensen hun klachten konden melden... en die zijn op allerlei manieren gedwarsboomd. Ja, Poetins mensen zeggen, ja, die mensen van Golos... die worden gefinancierd door de CIA... en die zijn er alleen maar op uit om hier een beetje onrust te zaaien. Is dat de typische reactie van Poetin en zijn mensen? Dat is zeker een klassieke reactie. Ja, maar wat ik opvallend vind de laatste dagen is... dat wordt al langer gedaan, die techniek wordt langer toegepast. Een andere is wat je astroturfing noemt. Dus dat je zogenaamde grassroots-organisaties... Uh, een tegenverhaal laat vertellen als er klachten zijn. Maar dat zijn dan eigenlijk organisaties die voor de overheid werken. Dus zogenaamde bloggers die uh, uit politiek engagement bloggen... maar dat eigenlijk namens de regering doen. Maar opvallend is de laatste dagen dat hele... Ja, bijna paniekerige, uh, uh, heel erg agressieve ingrijpen. Ja, zo'n cyberaanval, hè, die dus dan door hackers wordt gedaan. Is, nee, zijn dat in werkelijkheid mensen van de Russische geheime dienst? Of is er al iets over ja, bekend? Ja, ik dacht al, gaat u me dat vragen? Ja, ik, ik ben ten eerste onderzoeker. Dus, dus ik vind het al moeilijk om, om over zoiets te spreken. Ten een tweede zijn er gewoon is dat altijd heel moeilijk om bewijs te vinden. Maar het gebeurt, het is al eerder gebeurd en het gebeurt vaak... Uh, op, op momenten dat het wel verdacht goed, uh, de autoriteit verdacht goed uitkomt. Joris ja. van, van Bladel, weet je daar iets meer over? Nee, het is moeilijk te zeggen, maar het, mm -hmm. het is wel natuurlijk erg opvallend dat het precies vandaag gebeurt. Dus, ja. uh, en, en er was al spanning naar de handeling van deze, van deze verkiezingen. Dus het is wel erg opvallend. Ja. Ja. Uh, als je de afgelopen dagen kijkt, uh, Ellen Rutte, de, de, hoe wordt er in de blogosfeer over Poetin gesproken? Ja, ik, ik vind dat op volgende. Er, er wordt heel veel over gesproken. Er worden veel grappen gemaakt. Afgelopen weken en maanden, ook al vooral weken, merk je dat het echt toeneemt. Um, maar wat mij ook opvalt is, als ik dan wat uitgebreider ga lezen, is. er wordt niet opgeroepen tot. Uh, mensen zeggen niet, we moeten nu allemaal ineens de straat op. Wat je heel erg voelt, is het plezier in het debat. Dus het plezier in, we kunnen dat hier op internet vrij erover praten. Scherpe grappen maken, degene zijn met de beste retoriek. Dat is wat ik voel als ik het lees. Ja, maar er zit niks georganiseerd achter, lijkt het? Nee, ja, ik weet natuurlijk, ik kan het niet 100% overzien. Maar zeker ook bij de wat invloedrijkere bloggers is dat niet wat je ziet. Nee. Er nee. ziet vooral dat plezier in. Uh, ja, Poetin afzijker. Ja, en, en de Poetin aanhang, komt die ook langs in de blogosfeer? Ja, die probeert op allerlei manieren weer tegenberichten te laten zien. Er was afgelopen, wat was het, twee weken geleden... dat incident waar Poetin werd uitgesloten ergens en, uh, en uitgejouwd. Um, ja, toen gingen eerst bloggers daar kritisch over bloggen... en toen kwamen meteen uh, de, de pro-Kremlin-bloggers daar overheen... met allerlei hele wonderlijke versies over... dat mensen eigenlijk iemand anders wilden uitjouwen. Dat er eigenlijk iets heel anders gebeurde. Ja, Joris van Blader, even terug naar de politiek... Um, uh, je zei net, ja, honderd zetels verlies... maar het is een generale voor de, voor de presidentsverkiezingen. Wat betekent dit gewoon in de parlementaire werkelijkheid van Rusland? Ik bedoel, ze hebben gewoon minder dan de helft... dus ze moeten coalitie gaan vormen toch op een of andere manier? Of is dat niet zo? Ja, in ideale democratie zou dat natuurlijk het geval zijn. We zitten dus in een, in een erg strakke presidentieel regime. En dus de president doet er echt toe. Uh, wat, wat hij bepaalt, dat gebeurt. Uh, dus het... Het parlement doet er eigenlijk niet zo heel veel toe. Hmm. Uh, het, is natuurlijk, uh, het duidt natuurlijk wel op een, op een populariteitsverlies. En ik zou zelfs zeggen, want eigenlijk de, het gezicht van, van de partij is eigenlijk Medvedev. Ja. En eigenlijk zegt dit ook iets over Medvedev. Hmm. Um, maar goed, het, het blijft uh, ook wel um, um, moeilijk denk ik ook voor Poetin. Um, Hoe gaat hij uh, zich hieruit terugvechten? Ik denk dat ik de volgende... Nog meer op motoren rondrijden, beren verslaan. Uh... Ja, hij weet precies op wel, welke uh, elementen hij moet spelen... om de, het support van de steun van de bevolking te krijgen. Maar hij zal de volgende drie maanden denk ik heel nauwlettend uh, gaan toekijken... op wat er precies speelt en zal daarop inspelen. Oké, okay. hartelijk dank. Joris van Bladel en Ellen van Rutte. De klimaatconferentie in Durban is in volle gang, ook al horen we er niet veel van. Alle aandacht gaat immers uit naar de financiële crisis. Toch zitten meer dan 20.000 ambtenaren uit bijna 200 landen bij elkaar om te komen tot een nieuw klimaatverdrag dat de opvolger moet worden van het Kyoto-verdrag. Hoe zat het ook alweer? In 2009 mislukte de top in Kopenhagen... door politiek getrouw, getouwtrek tussen de Verenigde Staten en China. En een jaar later, in het Mexicaanse Cancún werden afspraken gemaakt over een klimaatsfonds voor arme landen... en over de bescherming van bossen. Bescheiden stapjes dus. Aan de telefoon Hugo van Meijenveld... hoofd van de Nederlandse delegatie in Durban. Balen ze daar in Durban van al die aandacht voor die wereldwijde crisis... door de media, in plaats van dat ze zich helemaal op u focussen? Nee hoor, het is misschien zelfs wel een voorwaarde dat we succes hebben als uh, juist iets meer uh, naar de financiële kant kijken. Want uh, het geld besparen uh, is belangrijker misschien dan uh, die, al die klimaatpolitiek. Die moet u nog even uitleggen. Dat begrijp ik niet helemaal. Ja. Nou kijk, uh, eigenlijk klimaatoplossingen moeten bestaan uit het uh, besparen van energiegebruik. Het en dat gaat nu vanzelf van door de los... crisis bedoelt u? Ja, wellicht. Er uh, wordt in ieder geval minder verbruik van uh, kolen, olie uh, en gas. Ja. Na, naar wat voor akkoord werken jullie toe? Ook het zal hetzelfde zijn zoals u net uitlegt. Uh, zoals in Mexico. Uh, we zullen proberen een, een vijf tot zes kleine, concrete stappen te zetten... die wel heel betekenisvol zijn, die wel het succes in zich hebben... waar de meeste landen iets van hebben. Maar niet de hele grote slag die we... Uh, in Kopenhagen niet hebben kunnen halen, maar misschien ook niet hoeven te halen. M geeft u een paar voorbeelden van waar jullie dan overeenkomsten over proberen te bereiken? Nou, onder, onder andere dat fonds, dat geldfonds wat we in Cancún hebben afgesproken, daar moeten we nog wel degelijk een aantal uitvoeringspunten geven dat het echt gaat draaien. Het klimaatfonds voor arme nu, landen? Juist, juist. Daar ligt nu we wel een concept voor klaar om te accorderen, maar dan moet het natuurlijk wel een pakket van twee orde. Er ligt ook iets klaar op het gebied van water. Een uh, adaptatie heeft het dan, aanpassen aan de veranderingen van uh, overstromingen en van de Hulste. Dus ook daar ligt een voorstel met allerlei rapportages van de individuele landen. En zo, dat zijn twee voorbeelden. En, ja. zijn er wel en van nattigheid weten we hier in Nederland natuurlijk alles af. Dijken bouwen, noem het maar op. Welke rol speelt Nederland in uh, dat akkoord over water? Nou, een rol Nederland speelt niet zozeer een rol in precies die, uh, dat comité, maar wij laten met projecten zien dat het allemaal wel kan. En dan bedoel ik niet op dijken bouwen, maar dan bedoel ik ook op uh, dat je rivieren de ruimte kunt geven, dat je de regen houdt op de plek waar de regen valt en niet als een gek de rivieren naar de zee laten komen. Dat soort dingen kunnen we goed laten zien. Ik zit ook nu even niet in Durban, maar ik zit in Kaapstad om juist om dit soort dingen nog weer bilateraal te bespreken met uh, de Zuid-Afrikanen. Ja, uw staatssecretaris Joop Atsma, die is nog niet in Durban. Wordt er daar gemist? Er is nog vrijwel geen enkele minister in ah. Durban. Want je moet elk jaar, dat zou de eerste week, de eerste anderhalve week... dat bestaat uit ambtenaren, niet 20.000 overigens, zoals ik hoorde... maar een paar duizend zijn ambtenaren. De rest een aantal ondersteuners, wetenschappers en NGO's. Maar uh, pas uh, vanaf uh, woensdag begint het gedeelte met de ministers en de ambassadeurs. Goed, hartelijk dank, Hugo van Meijveld. We blijven het volgen, de top in Durban... waar het water een belangrijk uh, onderwerp is. Dan gaan we nu door naar Spanje. Daar... Uh, um... Uh, is een groot probleem met water, met droogte. Het komende half uur brengen we twee reportages... over de problemen die ontstaan als er onderdacht wordt opgetreden, uh, als er door onderdacht optreden... van mensen watertekorten optreden. Onderzoekers luiden de noodklok. Het water raakt op verschillende plekken van de wereld in razend tempo op. Wat doet de overheid en nemen de boeren dreigende tekorten wel serieus? Bureau Buitenland ging kijken in Jemen, een van de golfstaten... en dichterbij huis in Zuid-Europa, in Spanje dus. Luistert u naar een reportage... Van Katie Sheriff uit het Spaanse Murcia. Lorca hunde, Literal. En no el pasado terremoto del mayo, la de los acuíferos De omgeving van de stad Lorca verzakt, schreeuwde de Spaanse media eind oktober. Volgens een studie zou dit akkerbouwgebied in 15 jaar tijd anderhalve meter zijn gezakt. Het zou de snelste grondverzakking in heel Europa zijn. De boeren gebruiken te veel grondwater om hun akkers te besproeien, zeggen de onderzoekers. Wat merken de boeren zelf van die verzakking? Doe het een aantal Namelijk een man in overal, bij een graafmachine. Zij goed de radio. Hier een man met een sigaret in zijn mond. De grond zou hier anderhalve meter verzakt zijn. Heeft u iets gemerkt hier in de afgelopen jaren? No, porque hubiese notado algo, el escalon de estar in algún sitio. Ja, het is uh, waarschijnlijk geleidelijk gegaan, dus we hebben er niks van gemerkt. Kan het logisch zijn dat er hier te veel water wordt gebruikt waardoor de grond verzakt? No creo que dat een Nee, dat geloof ik niet, zegt deze boer. Als het grondwater een soort ondergrondse rivier is, dan raakt dat niet zomaar op. ¿Qué hier een wat oudere boer met de aarde nog onder zijn nagels. Hij werkt al meer dan 50 jaar op het land. Ja, in die tijd stonden hier maar 4, 5 huizen. Hij wijst links en rechts over de weg heen. En uh, die huizen hadden samen een gezamenlijke put... waaruit ze met een emmer water haalden. Maar ja, het grondwater zat ook maar op... Zo'n 20 meter diepte. En nu moeten we echt honderden meters de diepte in. Dat wil hier Ja, geleden kon je het grondwater gewoon drinken. Dat was echt perfect water. En als je het nu zou drinken, dan zou je geheid ga dood gaan. Het, het is echt slecht water nu. Ik kan gewoon met Ik zeg: heeft u iets gemerkt aan die verzakking? Aan uw huis Ze zegt, nou ja, als het allemaal tegelijk naar beneden zakt, dan zie je er ook niks aan. En die oude huizen, nou, die kunnen zelfs aardbevingen aan. Dus nee, ik heb daar niks van gemerkt. Nee, dat komt nog wel op die bij. Ja, hoe kan ik me daar nou zorgen om gaan maken? Ik als, als boer. Maar ik het Ik kan er toch niks aan doen. En uh, dat moet de politiek maar doen. De politiek moet zich maar zorgen maken. Ik ga naar het gemeentehuis van Lorca. Maar de burgemeester is veel te druk om mij te ontvangen. Na veel aandringen mag ik hem telefonisch wat vragen stellen. Ik maak me zorgen, zegt de burgemeester... Deze studie bewijst maar weer dat we water moeten blijven halen uit andere Spaanse regio's. Dat doen we al jaren. Want er is genoeg water in Spanje. Alleen moet het beter verdeeld worden. In Spanje is er water. A of, uh, of er is hier een serieus probleem, zegt ingenieur Gonzales. Hij werkt voor de overheidsinstantie die het grond- en drinkwater in de regio beheert. Er wordt hier te veel grondwater gebruikt. Daardoor kan de grond verzakken. It is a, a, a known fact that when you extract water, the terrain tends to to compact. Door de watersleurpende landbouw zakt het grondwaterpeil jaar na jaar. Dat probeert het instituut aan te pakken. On one hand, we are into service several plants near the zone. Naast aqueducten en kanalen worden nu ontziltingsinstallaties gebouwd om van zeewater zoetwater te maken. De Europese Unie betaalt daar aan mee. Parts of the has been funded by the European Union. Dus deze regio moet blijven investeren in dure infrastructuur om water hier naartoe te halen of om water te ontzouten? That's maybe a political problem more than than technical. Dat is eerder een politiek probleem, zegt González. De Spaanse waterdiscussie is al jaren oververhit. Het gevoel gaat soms voor het wetenschappelijk verstand. In water there is a lot of passion and, uh, and even irrational feelings, and territorial feelings, and that uh, goes against uh, an aseptic and scientifische view. Water is politiek. Tijdens de afgelopen Spaanse verkiezingen hoorden we weer de leus: water voor iedereen. El agua es de todos los Españoles. Toch zorgt dat eerlijk verdelen van de watervoorraad voor spanningen tussen de regio's. Want waar het water voor het droge Moersia vandaan wordt gehaald, ontstaan weer tekorten. Genoeg politieke emotie. Terug naar de feiten. Want wat is er nu waar van die grondverzakking? Geoloog Francisco Turion laat me een nieuwe put zien. Hier hebben ze in een diepere aardlaag meer grondwater gevonden. Het water is bijna drinkbaar zo schoon, zegt Tourion. Het is een de kwaliteit en het is potabel. Maar deze put is niet opgenomen in officiële documenten, zegt de geoloog. Net als een ander ondergrondswaterbassin dat hij al eerder ontdekte. Volgens Tourion is het grondwatertekort in Moersia dan ook één grote mythe. Ese plan tiene, digamos, un fall, un error. U schrijft er ook over op een blog, uh, u bent heel kritisch. Het uh, lijkt wel alsof niemand naar u wil luisteren. Waarom niet? Bueno, pues quizá porque aquí ha una 15, 20 años Volgens Storillon concreta... wordt er flink verdiend aan de bouw van aqueducten en ontzeltingsinstallaties. Gewone een ter plaatse is niet zo lucratief voor bouwbedrijven en hun politieke vrienden. En misschien is dat niet los margen y los beneficies que otro tipo de obras genera. Is die verzakking van de grond hierdoor overmatig grondwatergebruik dan ook onzin volgens u? Primero, hay una investigación a través de satélite que dice... Dat moet in ieder geval beter worden onderzocht, zegt Turion. Bij het onderzoek werden alleen satellietbeelden gebruikt. Ik werk hier al jaren op de grond en heb geen aanwijzingen gezien van zo'n grote verzakking. Debemos alarmar menos y a crear hacer más ciencia, más conocimiento y más investigación. Dus ook al wordt het hier heter en droger in Murcia, dat watertekort is volgens u een mythe die gecreëerd is door de politiek. Pues yo creo que sí. In Murcia is water para todos. In de regio Murcia is er volgens de geoloog genoeg water voor iedereen. Ze infilteren in de tierra, staan oscura donde vive el agua subterránea. U hoort een reportage vanuit de regio Murcia in Zuidoost-Spanje... gemaakt door Katie Sheriff. Hier in de studio zit uh, Erik Kameraat. U, do u doseert onder meer waterbeheer aan de Universiteit van Amsterdam... en doet onderzoek naar de verwoestijning van Europa. Toevallig ook uh, onderzoek in deze regio, in Murcia in Zuidoost-Spanje. Aan het einde van de reportage wordt gezegd... Uh, het watertekort in Murcia... Murcia sorry, uh, dat is een mythe... Nou, ik denk niet dat het een mythe is, want er is wel degelijk een, een groot tekort aan water. En natuurlijk kun je altijd kijken of er grotere voorraden zijn die dieper zitten, maar die zijn ook eindig. Het probleem is gewoon dat er te weinig regen valt. En als die uh, niet in de grond komt, uh, om de, en of wat je er meer uithaalt dan dat er in komt door regen, dan is het op een gegeven moment op. Ja, en die grondverzakking van anderhalve meter? Nou, het is een, echt een extreem groot getal. Dus, het is bekend dat door grondwateronttrekking bodem kan zakken. Venetië is onder meer gezakt door grootschalige wateronttrekking. Dat is nu gestopt omdat het probleem heel duidelijk is. Maar anderhalve meter is inderdaad heel erg veel. Ja, daar ter plekke wordt er enorm getwijfeld. Hè? Dus u deelt die twijfel ook. Nou ja, um, het, als het heel geleidelijk gaat, hè, en anderhalve meter, zou je ook verwachten dat irrigatiekanalen de andere kant op gaan lopen. En die boeren zeggen dat ze er niks van merken. Het is algemeen bekend dat in de Guadalentin het grondwater echt heel erg gezakt is. Guadalentin, Guadalentine, dat is het, het, het stroomgebied zoals dat heet. Ja. Even verbreden, u, u doet... Uh, onderzoek naar de verwoestijning van Europa, wat betekent dat? Ja, dat betekent eigenlijk dat, dat uh, in Europa, in Zuid-Europa, in de gebieden waar uh, veel minder neerslag uh, valt uh, dan, dan dat er verdampt. Uh, uh, dan dat er, verdampt uh, uh, er problemen zijn met uh, achteruitgang van de kwaliteit van het water, de hoeveelheden water, dus verdroging en uh, bodemerosie uh, doordat de, de, de, door de mechanisatie van de landbouw. En dat leidt zeg maar, tot een uh, verlies van je bodemkwaliteit en de opbrengst van gewassen. En, en uiteindelijk ook, dat zijn dan de landbouwgebieden. Maar als je kijkt naar de natuurlijke ecosystemen, die verdrogen ook. Hè, of die verarmen ook hè, door dat verlies aan, uh, aan bodemkwaliteit en door dat de grondwaterspiegel daalt. En daar in Murcia, in Zuido-Spanje, is daar sprake van verwoestijnen? Ja, zeker. zeker. Daar, daar zie je gewoon uh, uh, sterke verdroging. Hè. En natuurlijk kunnen we grondwater op blijven pompen. Dat gebeurt ook op grote schaal hè, voor de landbouw maar ook voor, uh, voor de varkenshouderij. Er wordt heel veel water opgepompt. En, en uh, dan lijkt het wel alsof het heel groen is. Hey, maar in feite uh, uh, exploiteer je op een onverantwoorde manier... de natuurlijke hulpbronnen. Ja, in de reportage hoorden we net een uh, politicus van de Partido Popular zeggen... water voor iedereen. Dat was een soort verkiezingsslogan. Is dat dan verstandig? Ja, goed... Um... Ik begrijp best dat, dat water voor iedereen is natuurlijk heel belangrijk. Het is een, een basisprincipe voor iedereen. Dat hoort uh, ook bij de, bij de millennia-doelstellingen. Ja, maar ik de suggestie dat... wordt gewekt daar door die Spaanse politici... van geen probleem, we kunnen het gewoon eeuwig oppompen. Nou, dat is, dat is, Zou je ik... dat anders moeten doen, anders moeten brengen? Dat zou ze eigenlijk... Ja, is, is, is, hè, dat is, dat is heel, op hele korte termijn uh, zou je dat kunnen zeggen... maar op de lange termijn is dat gewoon niet vol te houden. Onverantwoorde politiek dus? Nou ja, uh, op de lange duur wel. Het is niet duurzaam. Nee. Even... Weg van Spanje, waar in Europa hebben we nog meer last van verwoestijning? Uh, nou, in de zuidelijke delen van uh, Griekenland, een aantal eilanden, Creta bijvoorbeeld of Lesbos, uh, uh, Sardinië, Sardi uh, Sicilië, uh, de laars van Italië. Dus alle uh, landen rondom de Middellandse Zee? Ja, ja in, van de Europese Unie zijn dat de landen die daar lijden, <kwijnt> leiden, maar natuurlijk ook uh, de voormalig Joegoslavië heb je gebieden die er last van hebben. En ook als je naar Hongarije gaat kijken of uh, de Oekraïne, he, dat zijn allemaal plekken waar verwoestijning op een of andere manier... Uh, Optreedt en waar de, de, de kans op uitbreiding van dat probleem groot is. Wat kunnen we eraan doen? Um, nou, er zijn twee oorzaken. Eén is de na natuurlijke veranderingen, dat het droger wordt of en heter. Het wordt sowieso heter. Dat is in Spanje al aangetoond dat het heter wordt. In klimaatverandering. klimaatverandering. Uh, vanuit menselijk oogpunt kunnen we natuurlijk zeker wel dingen aan doen. Je kunt spaarzamer met water omgaan, je kunt landbouwtechnieken aanpassen. Uh, en je kunt zorgen dat bijvoorbeeld als je dan per se uh, wil irrigeren voor landbouw... en dat is denk ik erg nodig om, om, om voedsel te blijven produceren... Uh, dat je bijvoorbeeld onzilt water gebruikt. Maar dan wel, denk ik, uh, dat kost veel energie... Hè, met uh, energie opgewekt uit zonne-energie. Want die landen hebben veel zonne-energie. En uh, Spanje doet daar ook veel aan dat er bijvoorbeeld uh, grote zonnecel... Uh, uh, farms zijn. Die nou, weer gebruikt worden voor die ontziltinginstallatie. Nou ja, de dat, ervan. Die koppeling is nog niet gemaakt. maar ja. eigenlijk, he, er zijn, Ze zijn er allebei, maar niet aan elkaar gekoppeld. Dus ja. eigenlijk zou je he, ontzilting willen koppelen aan uh, zonnepanelen. Ja. He, want, uh, want dan uh, ontzilten los je het probleem op van, van tekort aan water. Ja, maar in Spanje zeggen ze ja, dat ontzilte water kost 65 cent per kubieke meter. Dat gaan we heus niet betalen. Terwijl wij hier in Nederland 3 euro per kubieke meter betalen. Is dat perceptie? Moeten ze daaraan gaan wennen dat, ze, ja, ik, dat dat water niet meer gratis is? Ja, ja ik denk dat dat een perceptie is. Hè. Ik bedoel, als je, als, als je meer voor je water moet betalen, hè, en, en Spanje betaalt voor kraanwater 60 cent per kubieke meter, He, dus dat is veel lager dan in Nederland. In Nederland zit misschien ook de afvalverwerking er doorheen. Dus dat lijkt het verschil. Goed. Maar Nederland betaalt ook voor puur voor drinkwater al meer. He, dat, de, daar moet je dus aan gaan wennen. Daar moet je aan gaan wennen. En, ja. en ze wonen in een woestijn. He. Dat vergeten we. We denken dat we, de, dat we alles naar onze hand kunnen zetten. Maar je hebt natuurlijk natuurlijke gegevens waar je mee te leven hebt. Dus je, je woont in een half woestijn. Of, he, en uh, ja, daar is gewoon weinig water. Dus dat betekent dat je daar rekening mee moet houden. Goed, hartelijk dank. Erik Kameraat, docent waterbeheer aan de Universiteit van Amsterdam. Bureau Buitenland. De wereld van alle kanten. Niet meer douchen of je kleren kunnen wassen. Zelfs niet even een kopje thee zetten of een slok water uit de kraan. In Sana, de hoofdstad van Jemen, komt dit scenario... voor de dik 2 miljoen inwoners steeds dichterbij. Het tekort aan water groeit hier zo snel... dat als niemand iets doet, de stad over 30 jaar helemaal droog ligt. Hoe kan dat? En welke maatregelen worden er genomen? Een reportage van Ellen van Dalen en correspondent Judith Spiegel. Het is al maandenlang onrustig in Zana, de hoofdstad van Yemen. President Zalig is weliswaar twee weken geleden opgestapt... maar de betogers gaan gewoon door met demonstreren... Ze willen namelijk dat hij voor zijn wandaden berecht gaat worden. Intussen gaat het leven voor veel mensen ook gewoon door. Hoewel, gewoon, door de onrust is er steeds vaker geen elektriciteit... maar soms ook geen water. Loop je aan de rand van Sana, een dorpje dat ligt tegen de hoofdstad aan. Een hele klim naar boven. En bovenin staat een moskee. En bij die moskee is... Uh, een waterbron. En uh, onderweg zie ik ook allemaal vrouwen en kinderen in hun handen... en op hun hoofd lege emmers in jerrycans. Mensen komen uit Sanaa, uit de stad, om hier hun water te komen halen. Osama Osama. Ja, Osama vertelt dat de bron waar we nu zitten, die komt dichtbij hier vandaan uit de bergen. De enige bron rond Sanaa is die nog werkt. Vroeger, tot een jaar of twintig geleden, waren er veel van dit soort waterbronnen rond de stad. Alleen die zijn in de loop der tijd allemaal uitgedroogd. Of zoals hij het zegt, afgesloten. In Sanaa. In Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, dat is spannend. Het, is het, is. Het, smaakt, uh, het, het smaakt naar niks, dus goed. In Jemen wonen 23 miljoen mensen. Het is een agrarische maatschappij. Zes van de tien Jemenieten leeft van de landbouw. Groot probleem is dat er voor het bewerken van die grond te veel water wordt gebruikt. Maar liefst 90 procent van al het beschikbare water. Het is in danger. SANA is in gevaar. Het zal de eerste stad ter wereld zijn die zonder water komt te zitten. Aan het woord is het hoofd van de sector water van de Wereldbank. Ik ben Dr. Naif Aboulholm, senior water Resources specialist van het Wereldbank SANA office. SANA ligt weliswaar hoog en in een heel droog gebied van Jemen vertelt hij, maar toch heeft de stad vroeger over voldoende water beschikt. It was very fantastic and very agriculture area. The water flow used to flow in the in the ground all, all over the year. Vanuit de hoofdstad doet hij al jaren onderzoek naar de oorzaken van het slinken van de hoeveelheid water in de grond. Because people dig many many many wells and uh, het is, is, is groot probleem is volgens hem dat er uh, te veel water uh, wordt gebruikt in Jemen. Maar liefst 90% van uh, al het water gaat op aan landbouw. Around 40% of that amount for cat. En de helft daarvan gaat op aan het verbouwen van kat. En kat is een plant met een licht stimulerende druk. En door erop te kouwen, verdrijf je honger en vermoeidheid. Het is ontzettend populair, ook onder de betogers. Ik ben terug op het universiteitsterrein, eh, daar waar dus die honderdduizenden betogers demonstreren. Nou, het is heel vreemd, want het was vanmorgen hartstikke druk en het is nu half één en de luidsprekers brengen geen muziek meer voort. En de mensen die trekken zich allemaal terug in, in grote tenten hier en, en gaan liggen. Ja, het is nu heel rustig bij de demonstraties. En ik vroeg net aan een van de demonstranten waarom dat was. En hij vertelde, nou iedereen is aan het katkouwen. En dat geldt ook voor het leger. En dat klopt ook. Die zagen we ook net zelf uh, rustig op de stoeprand zitten te kouwen Dus in de katuren gebeurt er niet zoveel. Hier loopt een jongen met een zakje proplet. Een heleboel van die plantjes in zijn mond. Het is alsof hij een tennisbal in zijn mond heeft. Hij heeft geen werk en daarom koudt hij kat. Hij krijgt een beetje high al uit zijn hoogte. Hij is redelijk hier daar hoef je dus echt niet veel van te verwachten. Daar gaan we de revolutie toch niet mee winnen, denk ik. De issue of cat is, is a crucial issue. En het is een social probleem. De massale verslaving van kat onder het volk is echt een groot probleem, er kent ook het hoofd van de afdeling Water van de Wereldbank. En niet alleen omdat het het hele economische leven overdag uh, voor een deel lam legt. En ook niet omdat het een eventueel succes van een revolutie tegenhoudt, maar door zo massaal katten blijven gebruiken slingt het wateraanbod nog sneller. The government of Yemen and the policy makers has to stop expansion of, uh, of cat cultivation, uh, but unfortunately there is no actions on the ground. Uh, that's why the, uh, this problem has been escalated. En hoe lang nog zit, yeah, that, duurt het voordat Sana zonder water zit? Niemand weet het. Approximately, yeah, ongeveer. Within, within to from now. over ongeveer uh, 20 tot 30 jaar. Yeah. Naïef Al-Bohel een van zijn assistenten erbij... en vraagt hem om ons naar een van zijn nieuwe kleinschalige waterprojecten te rijden. Met hulp van de Wereldbank en steun van onder meer Duitsland en Nederland leren boeren met een eenvoudig irrigatiesysteem op een andere manier het land te bewerken. Oh ja, hier zien we een oud kanaal. Het ziet er ontzettend groen uit. Het lijkt wel als vroeger gewoon poepen. Ook Het lijkt me nog niet echt heel erg fris voor het verbouwen van groenten. Het waterbassin, nou, dat is iets van, denk ik, 8 bij 8, 8 bij... 12 meter, dat is dus gebouwd door de Wereldbank. En daar wordt het water bewaard. 50 kubieke meter water uh, kan daarin bewaard worden. Iets verderop is dus de pomp. Nou, het ziet er ongelooflijk improvisorisch uit. En ook wel een beetje goor eigenlijk. Overal zwarte roet. Maar ja, het werkt wel. 8% van uh, alle landbouwgebied in Sana wordt nu op deze moderne manier van water voorzien. Dat is dus nog maar een druppel op de gloeiende plaat. 45 procent van het landbouwgebied wordt hier, daar wordt kat op verbouwd. De income is great, en de input is also high. Het is heel eenvoudig om katten te verbouwen. Je hebt zeg maar 100% rendement om het zomaar te noemen. En het leeft gewoon ook heel veel geld. Op de terugweg wil de assistent van de Wereldbank ons nog iets laten zien. We rijden nu door een ja, best wel een beetje arme wijk. En nou komen we aan bij een gebied... Ja, een beetje een zwarte grond en daar is opeens heel veel water. Wat is dit? Was dit? water coming from the well. Achter die muur zien we een soort van heimachine. Boormachine. En die gaat dus heel diep de grond in. Nou, we gaan even kijken. Ja, dit is een van de illegale drilling. En ze proberen het project, de nora National Water Authority... om hem te stoppen. Achter een improvisorisch gebouwd muurtje staat een soort van drillmachine, heimachine. Uh, je hoort het ook op de achtergrond. En die pompt dus heel diep in de grond water uit. Uh, maar dit is dus illegaal, dat wordt gedaan. En de gemeente die weet hiervan, die heeft ook geprobeerd om... Deze meneer zalig, wat weer niet familie is van de president... die ook zalig heet, om hem hier mee te laten stoppen. Maar die man die gaat gewoon lekker door. En deze zaak die, die speelt nu uh, bij de rechtbank. But how did he get this huge machine here? Hoe heeft hij he die machine hier gekregen? Je kan het gewoon huren. Dus uh, je huurt dat ding en uh, je rijdt hem hier naartoe... en je gaat lekker zitten pompen. Verkoopt hij dat water nou aan de buurt hier? Dat is het water to de neighbors? Ja, hij verkoopt het water hier. Yeah. Hij verkoopt het water weer hier aan, uh, aan de buurt. En wordt hij hier rijk van? Ja, dat is Ja, Ja, zeker. Ja, absoluut wordt hier heel rijk. Ja, maar dat... Hoeveel van dit soort illegale praktijken heb je nou in Sana'a? De about 400 only. Dus oh, zijn hier ongeveer 400 van dit soort plekken waar dus illegaal water uit de grond gepompt wordt. Ja, yeah, now nowadays because of this uh, demonstration, the uh, uh, government, uh, especially de particularly the security are busy with the with this issue, so they are not involved in stopping the illegal drilling. De mensen die illegaal water uit de grond pompen... kunnen nu eigenlijk relatief vrij makkelijk naar gang gaan. En vandaar dat het aantal ook veel meer toeneemt, uh, wordt hier gezegd. Omdat um, alle veiligheidspersoneel... zijn nu allemaal naar de pleinen gestuurd waar gedemonstreerd wordt. Dus er is geen enkel toezicht. Het is nu stil. Uh, de machine die, uh, werkt op dit moment niet. En uh, er wordt hier verteld dat hij alleen s'nachts aan het drillen is. Nou, dat lijkt me niet echt prettig voor de bewoners. We moeten een enorm kabaal maken. Uit onderzoek blijkt dat de helft van de bevolking in Sana afhankelijk is van illegaal water. En elk jaar graven ze dieper, gemiddeld zo'n 6 meter. De kosten daarvan nemen daardoor toe en die komen op de schouders van de burgers. Het waterprobleem is een van de redenen waarom de mensen sinds begin februari de straat zijn opgegaan. Maar met het vertrek van Salig leidt een oplossing niet sneller in zicht. Landen zoals Nederland, die actief een rol spelen bij watermanagement, hebben door de politieke onrust alle hulp opgeschort. Volgens Naïve al Albuheim van de Wereldbank is een oplossing die tot nu toe taboe was, straks misschien wel de enige optie. Dit uh, is een optie. Hoe, if if Sana City became dry, to to re relocate van people from the city to other city. Een massale volksverhuizing van alle inwoners van Sana naar de vruchtbare kust. Uh, is dit een serieuze plan? Is dat echt een serieuze plan? It is it is in the agenda. It's just uh, what you call uh, put it in the agenda. There's is no implementation for that. But I think it is one of the most important issue. Een van de belangrijkste onderwerpen, straks misschien voor de nieuwe regering, die in februari gekozen gaat worden. Zij moeten plannen gaan bedenken om te voorkomen dat Sana, nu nog op de lijst van het werelderfgoed, straks spookstad wordt. Een reportage uit Jemen van Ellen van Dalen en Judith Spiegel. Nederland investeerde de afgelopen jaren meer dan 10 miljoen euro om de regering van Jemen te helpen het waterprobleem op te lossen. In een onlangs verschenen rapport wordt geconcludeerd dat door bureaucratie en gebrek aan politieke wil van de plannen voor beter waterbeheer en de bouw van sanitaire voorzieningen niet veel terecht is gekomen. Door de aanhoudende politieke onrust heeft Nederland inmiddels alle hulp aan Jemen opgeschort. U luistert nog steeds naar Bureau Buitenland van de VPRO. Wilt u deze uitzending terugluisteren of lid worden van onze nieuwsbrief? Ga dan naar www.vlavpro.nl. Oud-minister Bert Koenders van Ontwikkelingssamenwerking... die staat aan het hoofd van de Verenigde Naties missie in Ivoorkust. Het West-Afrikaanse land waar vorig jaar een hevige, woedde, een hevige strijd woedde... tussen de aanhangers van de nieuwe president Ouattara en de uitgaande president Gbagbo Die weigerde te vertrekken en uiteindelijk in april... in zijn paleis werd opgepakt. De aanhangers van Gbagbo reageerden deze week met woede en ongeloof... op zijn uitlevering aan het internationaal strafhof in Den Haag. Zij hadden gehoopt... op een Deal tussen hun voorman en de nieuwe president. Een gespannen sfeer, dus daar in die voorkust. En komende week zijn er dan ook nog parlementsverkiezingen waar de VN-missie moet zorgen dat die vreedzaam verloopt. Afrika- correspondent Ellis van Gelder vroeg Bert Koenders naar zijn ervaringen de afgelopen maanden. Het is natuurlijk een land dat komt uit een hele grote crisis na de verkiezingen. Iedereen heeft dat, denk ik, kunnen volgen. Waarin uh, president uh, Bakbo destijds en president Wattenraad... niet eens waren over de uitslag van de verkiezingen. En dat heeft geleid tot ja, enorm veel geweld en meer dan 3000 doden. En dat, dat hakt er natuurlijk in, in de mentaliteit van mensen... in het gebrek aan vertrouwen. En ja, wij komen daar als Verenigde Naties natuurlijk... om nu te zorgen dat... of te helpen te zorgen, want zij moeten het zelf doen om ja, de spanning te verminderen en ook weer te zorgen dat dit land... wat enorm potentieel heeft en eigenlijk altijd redelijk goed ontwikkeld is geweest... om dat te helpen stabiliseren, vernieuwen, veranderen. Ja, wat zijn de grootste uitdagingen voor u? Nou, er zijn een paar. De eerste is natuurlijk de veiligheid in het land zelf. In grote delen van het land is het leger niet aanwezig. En zover het aanwezig is, is het een deel van de oplossing... maar ook nog gedeeltelijk een deel van het probleem, omdat heel veel... Uh, ...jongeren die zich aangesloten hebben bij de rebellie destijds nog niet gedemobiliseerd zijn. Dus de veiligheid in het land is aanmerkelijk beter dan een paar maanden geleden. En daarom is een van onze eerste uitdagingen ook om te helpen uh, te demobiliseren, uh, een nieuw leger te vormen. Uh, en dat is de eerste grote uitdaging naast het feit dat uh, natuurlijk nu ook verkiezingen worden gehouden over een goede week... Dat is ook belangrijk, omdat er nu een president is. Ja, die moet natuurlijk niet per decreet regeren. Dus is het ook belangrijk dat er een parlement komt... waarin de Ivorianen van verschillende kanten zich weten te herkennen. Uh, ja, met Bakbo nu in Den Haag. Ja. Uh, de afgelopen week naar het uh, internationaal strafhof gegaan. Uh, ik heb ook Bakbo-aanhangers gesproken die zeggen... Uh, nu willen we geen verzoening meer. Onze vader hebben ze opgesloten. Er is partij gekozen. Uh, dus waarom zouden we nu bij elkaar komen? Ja, er is natuurlijk een enorme verdeeldheid nu... over deze arrestatie in het land. Hè. Er zijn eigenlijk twee groepen, ook daar weer. En dat is natuurlijk het risico van, uh, van, van als er zoiets gebeurt. Uh, Eén groep die zegt, ja, eindelijk is er een einde aan de straffeloosheid. Het werd tijd, we hebben hier 3000 doden gehad... verkrachtingen, misdaden tegen de menselijkheid. Als wij doorgaan met straffeloosheid... Ja, dan, dan zal dit land nooit veranderen. En ja, dan is het natuurlijk altijd het issue... dat de eerste nu, president Bakbo, is een symbool voor zijn, voor zijn aanhangers. Dat doet pijn voor die aanhangers... Uh, terwijl natuurlijk eigenlijk het strafhof kijkt naar alle kanten van het probleem. Het is niet alleen de troepen van, uh, van Bakbo geweest. Ook aan de andere kant worden onderzoeken gedaan. Maar ja, dat heeft nog niet geleid tot bepaalde conclusies. Denkt u dat het goed is dat Bakbo naar Den Haag is gegaan? Dat hij buiten het land wordt berecht dan, dan in het land? Daar heb ik geen opvatting over. Omdat het misschien wel persoonlijk, maar niet politiek... als iemand die de Verenigde Naties vertegenwoordigt... dat is in, uh, een zaak van het internationale strafhof... Uh, en uh, daar laat ik me niet over uit. De verkiezingen komen eraan, 11 december. Wat, wat gaat de rol van de VN daarin zijn? Nou, de VN is eigenlijk uh, toch wel belangrijk hierin. Omdat we ten eerste voor alle logistiek moeten zorgen. Dat is enorm ingewikkeld. Want er zijn meer dan 11.000 stembureaus. Dus overal zijn nu mensen actief. Van het hele apparaat hier, van de militairen, de politie, ontwikkelingswerkers. Om te zorgen dat dat logistiek voor elkaar komt. Het zijn natuurlijk parlementaire verkiezingen. Dus overal heb je kandidaten. Overal is discussie. Uh, dus de veiligheid is het tweede. Veiligheid voor de kandidaten, veiligheid voor mensen van welke kant dan ook... om zich zeker te voelen dat ze kunnen kiezen. Dat is de tweede rol. De derde is, uh, dat is een beetje meer achter de schermen... Uh, ik moet natuurlijk toch proberen dat zoveel mogelijk partijen en tendenties in dit land meedoen. Dat we niet opnieuw een boycott krijgen, wat nu een beetje de mode is in Afrika. Als het, uh, de, de, overal wordt nu maar geboycott. En dat is natuurlijk toch een risico voor de inclusiviteit van een proces. Dus dat is natuurlijk een zware taak. Verwacht u spanningen tijdens de verkiezingen? Nou kijk, elke verkiezingen, zeker in een land waar een crisis geweest is... leidt altijd tot meer spanningen. Dat is ook wel een beetje logisch. De aanhanger van Gbagbo die hebben de VN wel beschuldigd van het zijn van een westerse mogendheid. Die zich eigenlijk bemoeit met zaken die hen niks aangaan. Maakt het dat moeilijker om hier te werken? Nou, het beeld van de VN is denk ik in de afgelopen maanden positiever geworden. Het is waar dat uh, hier het beeld was van, nou ja, de VN heeft samen met Frankrijk volgens sommigen uh, hier een andere president neergezet. En dat is eigenlijk een, een soort samenzwering. Um, dat beeld is wel zich heel snel aan het herstellen. vind ik ook goed. Uh, het is ook belangrijk om te, te zeggen dat we natuurlijk hier een internationale organisatie zijn. De VN is niet Westers. Um, het is de wereldgemeenschap die dit wil hier. Uh, ik heb net uh, vanmorgen bericht gekregen dat de Afrikaanse Unie hier ook de verkiezingen gaat ondersteunen... met waarnemers en met geld. De regionale organisatie ECOWAS ondersteunt de verkiezingen op allerlei manieren... wil ook die verzoening in dit land. Dus ja, het is eigenlijk iets van, uh, van, van Afrika zelf ook. En de VN ondersteunt dat. Met het vertrek van Gbagbo waren er verhitte discussies. Ik heb ook wel mensen gesproken die hebben gezegd van... mocht het weer tot een conflict leiden, dan ga ik weer de straat op. Denkt u, nu ze de vrede proeven, dat ze realiseren dat het anders moet? Nou ja, ze is moeilijk te zeggen. Er zijn natuurlijk altijd mensen die uh, om wat voor reden dan ook... zullen betaald willen worden om uh, allerlei acties uh, te, te doen in het land. Van alle kanten kan dat ge gebeuren. Er zijn altijd de hardliners aan alle kanten van een conflict. En er is ook altijd een grote meerderheid die daar groot uh, genoeg van heeft... en die een alternatieve weg wil instaan. En voor die mensen zijn we hier. Alice van Gelder in gesprek met oud-minister Bert Koeners... tegenwoordig VN-vertegenwoordiger te Ivoorkust. En zometeen het veertiende deel van de serie Via Panem van Kadir van Lohuizen. Van het zuiden van Chili tot in de uithoeken van Alaska... Fotograaf Kadir van Lohuizen reist over de 28.000 kilometer lange... ...Pan American Highway. Aflevering 14. Deze week ben ik op de Via Panem bij kilometerpaal 15.000... ...op de grens met Guatemala en Mexico. En Sinds vandaag, geloof het of niet, hebben de Mexicaanse autoriteiten... ...mensen verboden om met vlotten en die maken ze zelf... ...grote binnenbanden van tractors met de houten planken erop om naar de overkant te komen. Aan de overkant een lange rij soldaten, Mexicaanse soldaten in het zwart. en uh, Net probeerde er iemand met een vlot naar de overkant te komen... en dat werd lek geschoten. Drie mannen komen eraan lopen. Ze kijken naar de overkant. Ze kijken wat bedenkelijk want De rivier stroomt snel. Ze pakken hun rugzakjes in vuilniszakken... en lopen langzaam het water in. Quatamantec komt aanlopen die hun aanbiedt om hun de weg te wijzen. Op weg naar de Verenigde Staten. Op het vliegveld van guatemala stad komt net een uh, vlucht binnen. Extra Airways staat erop. Vlucht met uh, gedeporteerde Quatamanteca uit uh, de Verenigde Staten. Laat ik zeggen de aankomst al. Waar uh, elke dag alle gedeporteerden toe worden gebracht. En sommigen hebben ook gewoon nog hun gevangeniskler aan. En ik ben in het uh, Casa del Migrante. En dit is het opvanghuis waar migranten die of gedeporteerd zijn net uit Mexico, hier kunnen drie nachten kunnen blijven. Psychische bijstand krijgen. ...medische bijstand kunnen krijgen en uh, juridische bijstand ook kunnen krijgen. Nou, ik sta hier nu met Wilmer Arias. Die is 38 jaar oud, rond de race. en uh, onderweg naar het noorden. Wilmer, sinds wanneer ben je hier? Uh, this afternoon, about 2 o'clock this afternoon. Ja, nou, hij is vanmiddag om 2 uur aangekomen. I'm gonna try tomorrow morning, first thing in the morning, about uh, 7.30 or 8 o'clock in the morning. Ik ga nu morgenochtend vroeg, ik ben heel erg moe, ik kom helemaal uit Honduras, dus het was een lange reis. En uh, er waren geen vlotten vanmiddag, dus ik ga het morgenochtend proberen. En dan, uh, dan loop ik door de rivier, want de rivier staat op het moment laag. Dit is niet de eerste keer dat je naar het noorden gaat. Wanneer ben je voor het eerst gegaan? De eerste keer was back in 1992 en ik kwam across Mexico en then ging to naar San Antonio, Texas. Dat was uh, zeker niet de eerste keer voor Wilmer dat hij, uh, dat hij nu naar het noorden gaat. Want het was al in 1992 dat hij van uh, Honduras voor het eerst naar de Verenigde Staten ging. En uh, werd toen uh, twee jaar later in 1994 gedeporteerd terug naar Honduras. Hetzelfde jaar was hij terug in de Verenigde Staten. En hij was geadviseerd om naar, uh, naar Canada te gaan en daar politiek asiel aan te vragen. Uh, hij moest eigenlijk in het Hondurese leger... En nou, dat waren niet de beste tijden, dus hij wilde echt asiel aanvragen. En dat heeft uiteindelijk uh, nogal lang geduurd. Want in 1995 vroeg hij het aan en het is uiteindelijk in 2004 is het uh, afgewezen. Maar je gaat nog steeds vaker op en neer. Waar, waarom neem je elke keer het risico? Het is duur, het is gevaarlijk. First thing because I got, my, I got two kids in Canada. One of them is 13 years old, the second one is 10 years old. Ik ga heel vaak op en neer en de belangrijkste reden is, uh, is dat ik twee kinderen heb in Ontario, in, in Canada. 13 en 10 jaar oud mijn kinderen, zijn geboren in Canada. Maar het is de enige manier waarop ik ze af en toe kan zien is om, om, om terug te komen. En verder de andere reden is dat de economische situatie en de politieke situatie in Honduras, die is op dit moment heel erg slecht... Ik ben uh, 38 jaar oud en uh, ze zoeken werkers van 18 tot 23 jaar ongeveer. En ik ben een uh, goede vrachtwagenchauffeur, ik ben een goede bouwvakker, maar ik heb gewoon geen kans daar. Elmer staat in het Casa del Migranten in Guatemala voor een muurschildering. Handen wat achterloos in zijn zak, kort t-shirtje. De muurschilderingen vlot, aan de overkant Mexico. En mensen die er naartoe proberen te komen, migranten. De grens met Amerika er zit een gat in de muur, in de grens. Een rij migranten loopt er langzaam heen. Een man heeft slippers aan waaruit wortels groeien. Hij neemt zijn wortels mee, op weg naar de Amerikaanse droom. Dit was Kadir van Lohuizen vanuit Guatemala. De foto's bij deze aflevering kunt u bekijken op onze website www.villavpiro.nl. En dit was voorlopig de laatste aflevering van Kadir van Lohuisens via Pnm. Eind januari pakken we de draad weer op. Dan zit hij in het noorden van Amerika. En dit was ook Bureau Buitenland voor deze week. Volgende week zondag vanzelfsprekend veel aandacht voor de top der toppen. Of moet het de zoveelste EU-top worden aanstaande week? Volgens een rapport van de organisatie Transp Transparency International... dat deze week uitkwam, is er een direct verband... tussen het ontstaan van de eurocrisis en de al jaren voortwoekerende corruptie. In Bureau Buitenland volgende week zondag meer hierover. Blijft u ons ondertussen volgen via Twitter... Facebook of via onze website www.villavpro.nl. En straks na achter het wetenschapsprogramma Labyrinth met Pieter van der Wielen. En die is hier aangeschoven. Wat gaan jullie doen? We gaan het hebben over computerspelletjes met Ben Schouten. Die is pas benoemd tot hoogleraar Playful Interaction. Want computerspelletjes uh, die sluipen het gewone leven ook in. En alles wordt tegenwoordig een spelletje, zuinig rijden, uh, opvoeden. Van alles is een spelletje te maken. Een populair Sinterklaas cadeau. Een computerspelletje, ja. <laughs> Daar ga ik het niet over hebben. Het gaat over de wetenschap. Nee, Sinterklaas die, uh, mag buiten blijven. <laughs> Dank je wel. Tot zover Bureau Buitenland. Graag tot volgende week.